Jury Stubenitski met het NOS-journaal. Koningin Fabiola van België is overleden. Zoals de weduwe van de in 1993 gestorven koning Boudewijn... en tante van de huidige koning Filip. Fabiola was van Spaanse afkomst en zeer gelovig. Ze was verpleegster en schreef kinderverhalen. In 1960 trouwden ze met Boudewijn. Na vijf miskramen legde het paar zich erbij neer... dat het geen kinderen kon krijgen. Daarom werd broer Albert na Boudewijns dood koning... Na het overlijden van haar man trok Fabiola zich grotendeels terug uit het publieke leven. De laatste jaren had ze gezondheidsproblemen. Ze overleed vanavond in Kasteel Stuivenberg in Brussel. Koningin Fabiola was 86 jaar. Forensische experts hebben nog drie slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Daarmee is de identiteit vastgesteld van 292 inzittenden, zegt premier Rutte. Er zaten 298 mensen in het vliegtuig. Rutte verwacht dat het konvooi met de wrakstukken dat onderweg is naar Nederland... volgende week aankomt bij vliegbasis Gils -Rijen. De NS neemt nieuwe maatregelen om de werkdruk te verlagen. Er worden 50 nieuwe hoofdconducteurs en 50 machinisten aangenomen... en er komen extra medewerkers voor het oplossen van storingen. Dinsdagochtend was er een werkonderbreking van NS-personeel... vanwege overleg met de directie over de te hoge werkdruk. Daarop beloofde het bestuur serieus naar de klachten te kijken. Op de WK kortebaan zwemmen in Qatar hebben de Nederlandse estafettevrouwen goud gewonnen op de 4 keer 100 meter vrije slag. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Maud van der Meer en Ranomi Kromowidjojo zwommen een wereldrecord. Eerder wonnen de estafettevrouwen al goud op de 4x200 meter en vandaag won Femke Heemskerk haar eerste individuele wereldtitel op de 100 meter vrije slag. Het weer: op steeds meer plaatsen gaat het regenen, de temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Morgen eerst nog een enkele bui, daarna geregeld zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersabdate, verkeersabdate. De van de ANWB. Er staat nog altijd een flinke file op de A16... van Breda naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht, 9 kilometer. Men is daar bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Door die file loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... bij knooppunt Klaverpolder, 6 kilometer... Verkeer richting Rotterdam kan vanaf knooppunt Klaverpolder beter omrijden via Willemstad, over de A17, de A59 en de A29. En verkeer vanuit Breda naar Rotterdam kan omrijden via Gorkum, over de A27 en de A15. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM.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 What I discovered Right, this is the so oh. the heroes return one, and a one royalty at right, the agent led, That's a pain in the city of Gentlemen, a pain in the, the city of The heroes return and a royalty at Tenwadi, agent a the A bet you men by I And we're in the right And we're in the right And we're in the right 106.9 ZFN Easy, who you are, that's just who you are, baby Lollipop, must mistake me, you're the sucker To think that I will be a victim, not another Say it, play it how you want it But no way, I'm never gonna fall for you